En wij zijn klaar voor de 29e aflevering van Op glad IJs. U hebt Mario van Hille al lang niet meer gezien, zegt u. Hoe lang is lang? Een anderhalf jaar geleden. Ik weet het niet precies, maar dat kan ik voor u laten checken als u dat belangrijk vindt. Wilt u ons nog eens beschrijven wat voor werk van Hele Heer precies deed? Hij was verantwoordelijk voor de quality control van de stalen die we hier binnenkrijgen. Wat moeten we ons voorstellen bij quality control? Wel, ik heb al verteld dat PC Busters afgedankte harddisks opkoopt omdat daar edele metalen in zitten. He, goud, zilver, indium en uh, nog een paar andere. En die harddisks zijn eerst tot kleine fracties verpulverd. En daar wordt een staal van genomen. En dan wordt er een analyse uitgevoerd om te bepalen welke edele metalen erin zitten. En hoeveel procent van elk van die metalen. En op basis daarvan wordt dan een prijs onderhandeld... voor de hele partij. Momentje, die analyse gebeurt door het bedrijf... waar PC Busters die harde schijven opkoopt. Ja, ja maar wij dubbelchecken die analyses hier natuurlijk. Hè? U hebt hier uw eigen labo. Uiteraard. Als u wil, geef ik u nu meteen een rondleiding. Dat is misschien het eenvoudigste. Nee, nee dat kan later nog wel. Vertelt u maar verder over Mario van Hille. Uh, Van Helen was verantwoordelijk voor die analyses. Dat betekent niet dat hij die persoonlijk moest uitvoeren. Nee, tuurlijk niet. Nee. Hij was uh, quality control manager. Maar hij deed zijn werk dus niet goed genoeg. Er zijn serieuze problemen geweest met hem, ja. ja. Door een paar foutieve analyses heeft hij PC Busters nogal zware schade toegebracht. Ja, en bovendien had meneer Van Hele een serieus alcoholprobleem. Hebt u hem ontslagen? Nee, dat heeft meneer Geldof persoonlijk gedaan. Ik heb nooit iets te maken gehad met de human resources in dit bedrijf. Ja, dat betekent dus in gewone mensentaal dat u hier geen personeelchef bent. Of is mijn Engels niet toereikend genoeg? Oh, sorry, commissaris. Ik ben er mij van bewust... dat ik misschien wat te veel vakjargon hanteer. Maar ja, ik heb zo wat overal ter wereld gewerkt, hè, vandaar... In verband daarmee, mevrouw Pauw... ik heb eens nagekeken hoe uw carrière tot hiertoe verlopen is... En ik ben daarbij op iets merkwaardigs gestoten. U heeft blijkbaar nergens langer dan een jaar gewerkt. Ja, en dan? Hmm. Maar hier bij PC Buster zit u al bijna drie jaar. Wat heeft PC Busters dat andere bedrijven niet hebben, mevrouw Pauw? Good question, commissaris. Interessante uitdagingen voor mij, om maar iets te noemen. Hè? Ik heb u vorige keer al verteld dat ik het bedrijf hier financieel gezond gemaakt heb. U bent dus een financiële experte? Nee, ik ben juriste van opleiding. Maar ik ben inderdaad gespecialiseerd in economisch recht. Ah, men kan dus bij u terecht voor advies in verband met belastingsontduiking en zo. En misschien ook voor advies in verband met subsidies en vergunningen. Hm? Wat naar we vernomen hebben, krijgt dit bedrijf flink wat Europese steun. Kijk, dat soort verwarde insinuaties laat ik geheel voor uw rekening, commissaris. En bovendien kunnen onze boeken ten alle tijden nagekeken worden. Hier gebeurt niets dat het daglicht niet mag zien. Anyway, ik ben inderdaad gedurende een jaar of tien van het ene bedrijf naar het andere verhuisd... omdat ik nu eenmaal heel ambitieus ben. Er is toch niets verkeerd mee, of wel? U werkte voor u naar hier kwam voor een Amerikaans bedrijf. Ja. Had dat bedrijf een naam? Unicorn. Dat zegt u niks. Nee. Aan de naam te horen vervaardigden ze daar één horens, of wat? Is er een speciale reden voor uw onaangename houding, commissaris? Buiten vijf slachtoffers van moord kan ik niet meteen aan iets anders denken, nee. Kijk, Unicorn is een bedrijf dat zich toelegt op het verbeteren van maïs... en van nog een paar andere graansoorten. U bedoelt dat Unicorn genetisch gemanipuleerde maïs op de markt brengt? Als u het absoluut in zo'n beladen termen wil stellen, ja, inderdaad. En bij dat bedrijf heeft Frank Geldof u dan weggekocht? Hij heeft natuurlijk een headhunter ingeschakeld, hè, commissaris? Ah ja, een headhunter. Zo'n duurbetaalde praatjesmaker... die andere duurbetaalde praatjesmakers... aan nog lucratievere jobs... Uh, commissaris, voor de laatste keer... uw toon staat mij niet aan. Dat is dan spijtig, mevrouw Pauw. Want we zullen nu maar eens wat scherper worden... U weet toch dat Frank Geldof een antiglobalist was, hè? En dat antiglobalisten per definitie tegen aberraties als genetisch gemanipuleerde maïs zijn. Hè? Ik weet dat meneer Geldof een paar boeken over dat onderwerp geschreven heeft, ja. En toch heeft Geldof u dan uit zo'n soort bedrijf laten opvissen. Kijk, ik zal het nog maar eens herhalen. Ik hou mij alleen bezig met business financials. En wat meneer Geldof zijn ideologische standpunten betreft... die zou ik maar met een serieuze korrel zout nemen als ik u was. Had u een relatie met meneer Geldof? Nou, helemaal niet. Had u een relatie met Mario van Hille? Oh, you must be joking. Ja, wie hebben we dan nog over? Oh ja, misschien had u wel een relatie met Jozef van Poeken. Oh, I see. Jozef van Poeken heeft weer zijn best gedaan, hè? No wonder. Oh. Oké, okay, commissaris, ik heb twee jaar geleden van Poeken de toegang tot dit bedrijf ontzegd. Ik heb daar, meneer Geldof, zwaar voor moeten bewerken. Want zoals ik al eerder zei... kon PC Busters tot dan toe alleen maar boven water blijven... ...dankzij meneer Van Poeken zijn geld. En Van Poeken hinderde de expansie van het bedrijf, bedoelt u? Maar daar komt het op neer, ja. Wat uh, meneer Van Poeken zijn motiefs waren... ...heb ik nooit echt kunnen doorgronden. Maar hij bleef zich maar bemoeien met de company... ...zonder enige kennis van zaken. En hij voerde PC Busters zo regelrecht naar de afgrond. U hebt hem dus als het ware tegen zichzelf beschermd. Maar dat had hij niet echt door en daarom haat hij u. Ja, maar dankzij mij is meneer Van Poeken nu niet geruineerd, hè? Sorry als dat pretentieus klinkt, maar het is toch maar zo. In ieder geval, u hebt natuurlijk met hem gepraat, dus eigenlijk vertel ik u niets nieuws. Want u zal zelf wel geconstateerd hebben dat hij een uh, gefrustreerde, verbitterde oude man is. Een gefrustreerde, verbitterde oude man. Mevrouw Pauw. Hebt u een anoniem telefoontje naar ons gedaan om Mario van Hille aan te geven? Om Van Hille aan te geven? Ja, want dat is toch een gefrustreerde ex-werknemer, hè? Sorry, hoor. Ik begrijp niet waar u op aanstuurt. En waarom zou ik dat gedaan hebben? Om een mistgordijn op te trekken, misschien? Een mistgordijn? Werkte u ook samen met Cindy Carrier in haar team? Cindy Carrier? Ik, ik weet totaal niet wie dat is. Dat ligt u. Toch niet, commissaris. Sorry. Ik heb nog nooit van haar gehoord... Oké, okay, ik heb vernomen dat ze vermoord is, tuurlijk, ja. Maar waarom denkt u dat ik daar iets mee te maken zou hebben? U hebt misschien de opdracht gegeven. De, de opdracht voor wat, commissaris? U kent minister De Beulen? Nee. U hebt hem hier nooit gezien, ook niet bij Frank Geldof thuis. Ik ben nooit bij meneer Geldof thuis geweest. Dat kan u ons vertellen over Keith Moon? Wat wilt u weten? Security in Motion, meneer Moon's bedrijfje, levert software voor laboratoria. Beveiligingssoftware. En wat moeten we ons daarbij voorstellen? Uh, hun beveiligingssoftware doet extra controles op de analyses die we in ons lab verrichten. En ik heb daar straks al uitgelegd dat een microgram meer of minder van een bepaald edel metaal... ...grote consequenties kan hebben in onze business. Wie heeft Keith Moon hier geïntroduceerd, mevrouw Pauw? Uh, meneer Geldof zelf. Hebt u een relatie met meneer Moon, mevrouw Pauw? Uh, commissaris, bent u geobsideerd of wat? Nee, ik, ik heb geen relatie met die moon. En dan nog, mocht dat wel zo zijn... dan hebt u daar geen uitstaans mee. En uh, nu moet ik u verzoeken om op te stappen... want u hebt meer dan genoeg van mijn kostbare tijd verspild. Blijft u nog maar even zitten. Is Van Hille, u komen opzoeken nadat hij ontslagen is? Nee, ik heb hem sindsdien nooit meer gezien. Daar bent u heel zeker van? Voor 100%. procent. Mevrouw Pauw, wie heeft volgens u Frank Geldof en zijn gezin uitgemoord? Wel... Dat zou ik nu eens graag van u willen vernemen, commissaris.